Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Turkse premier Yildirim zegt dat de Turkse luchtmacht een aanval heeft uitgevoerd op Koerdische milities in de Syrische grensregio Afrin. Turkije kondigde gisteren al een militaire operatie aan in de streek in Noord-Syrië. Op sociale media zijn foto's verschenen met daarop een rookwolk boven Afrin. PVV-leider Geert Wilders heeft een demonstratie van zijn partij in Rotterdam voortijdig verlaten. Hij deed dat op advies van de beveiliging toen de auto's van hem en zijn beveiligers ingesloten raakten. Op hetzelfde moment token er tegen demonstranten van Denk op en stelde de politie zich tussen de beide kampen op. De PVV-demonstratie trok 700 tot 1000 mensen. De politie heeft negen mannen aangehouden die worden verdacht van het witwassen van geld. Dat is buitgemaakt bij twee overvallen. In 2016 werd in Purmerend een geldloper overvallen. En vorig jaar gebeurde dat in Heemskerk. Waarschijnlijk ging het in beide gevallen om dezelfde daders. En die zijn overigens nog spoorloos. Oud-minister van Defensie Hennis is reservist geworden bij de Koninklijke Marine. Volgens een woordvoerder heeft ze het trainingstraject doorlopen en kan ze zo worden ingezet. Hennis is aangesteld als reserveofficier in de rang van kapitein, luitenant ter zee speciale diensten. Hennis trad in oktober vorig jaar af als minister na aanleiding van het dodelijke granaatongeval in Mali. De Franse topkok Paul Bocuse is overleden. De meesterchef werd gezien als de ambassadeur van de Franse keuken in het buitenland. Over de hele wereld opende hij restaurants. Zijn restaurant bij Lyon kreeg in 1965 al een derde Michelinster... en die behield hij tot de dag van vandaag. Paul Bocuse is 91 jaar geworden. Het weer het is bewolkt met vanavond vooral in het zuiden nog wat buien. Ook morgen grijs, maar wel op de meeste plaatsen droog.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 Ik bleef je ploeg, baas, maar jij zit nu blij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 En tel mijn gevoel dan niet meer mee Heb jij dan echt geen idee Wat ik voor je voel Dus denk goed na Voordat je gaat John West, ga niet weg bij mij. Welkom in het tweede uur van Entertainment For You. Welkom van all-time classics tot de hit van u. Dit is weer een nieuw uur Entertainment For You. Check met Fred and en This House. This left at the, the Zo,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 Nou, dat sowieso. Ja, ik bedoel, uh, ja. Hé, we, we kennen die allemaal een beetje van. Wat was het? De ja. voice geloof ik. He? Ja. Ja. Dan ben je ooit begonnen. En Ja. Uh, ja. Daarna heb je uh, uh, blijf bij mij uitgebracht. Ja. En ineens verliefd. Klopt ook. De ene zoen. En ja, nu als ik er morgen niet meer ben. Ja. En en ja, ja. leg dat heel gevoelig bij je. Uh,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 Dat die, uh, dat die uit gaat komen. Oké. Okay. Ja, dat, uh, dat liedje heb ik helemaal zelf geschreven. En uh, dat wordt weer uh, wat vrolijks en wat zo. Dus, uh... uh, al een titel uh, bekend? of? Wat zegt u? Ik zeg al een uh, titel bekend. Nee, dat nog niet. Oké. Okay. Dat houden we nog even af. Ah. <laughs> dat was het proberen, toch? Ja, natuurlijk. <laughs> proberen kan altijd. Ja, ja, ja. ja, ja. Hey, uh, drie keer, ik denk dat we hem eventjes moeten draaien. Waar kunnen mensen jou trouwens vinden? Uh, heb je een eigen site?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 Helemaal top, dankjewel. Hey, ik zou zeggen, oude heer, de groetjes. Doe ik. En uh, ja, tot de volgende keer. Komt goed, fijne avond. Hoi, hey, groetjes. Doe. Hoi, hoi. Doe, dankjewel. dankjewel. hoi. Hé, hey, mijn kleine meid. Je ligt aan zo te slapen. Ik zie de dromen in je ogen.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 Als ik in niet meer ben, laat haar dan weten dat ik van haar hou. Dat papa alles heeft gedaan om de sterren, zon en maan, en dat zij me.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 Te tonen. En elke kans te grijpen om te zeggen: hoeveel. Zij mijn engel is Mocht ik er morgen niet meer zijn Wijs haar de weg dan in het leven En zeg haar dat ik van haar hou Over haar steeds kunnen zou Als ik er morgen niet meer ben Zeg ga dan dat ik van haar hou, Onder haar steeds waker zou, als ik er morgen niet meer ben. Drie keer zoekstraan was het, en als ik er morgen niet meer ben. Welkom van All Classics tot de hits van u. Dit is weer een nieuw uur entertainend voor u, met Fred Heijn, Nicky Jam en Rieke Glazers. Help, pardon.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 en Nicky Jam en El Pardon hier bij ZFM 106.9 104.5 op de kabel en natuurlijk TV-tekst en DHB en we gaan verder met The Green Dance Clearwater en ze hebben het over Have You Ever Seen The Rain Iemand weer in de uitzending en ja, het is eventjes heel snel en uh, ja, hij staat uh, namelijk te popelen voor een optreden. Gennet, uh, goedenavond. avond, hey, goedenavond, goedenavond allemaal. Ja, ja jij staat uh, net vl vlak voor een optreden. Hey, ik bel jou eventjes uh, voor de single Voor uh, Altijd. Ja, uh, uh, hoe gaat-ie? Ja, het gaat top, het gaat top. Het gaat lekker de optredens gaan goed. Het, het, ja, ik ben helemaal positief. Ah, ja. Oké. Okay. Hey, en uh, ja, mensen, als je jou willen uh, opzoeken, uh, is er een site van jou? Ja, um, gewoon mijn Facebookpagina, Zanne hm. Gerrit, of, uh, uh, of de privé Facebookpagina Marina Gerrit Havenman. Ja. En, uh, en de normale social media's kun je mij alle gegevens vinden. Oké, okay, je hebt nog een niet-www uh, Gerrit uh, Haverman. Ja, Sager uh, oh. Oké, okay. okay, aan elkaar hè? Ja. Oké. Okay. Hey, uh, ja. Ja, zit er nog wat uh, toekomstplannen in? Uh, heb je nog iets groots aan op, het, uh, op, op de agenda? Ja, uh, uh, volgende maand komt een nieuwe single uit. En uh, halverwege uh, uh, juni ga ik een hele grote event uh, organiseren. Oké, okay. en dat is allemaal uh, terug te vinden op, uh, op de Facebook.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 Heb je warmte nodig voor altijd in mijn leven? Koud. Begrijp je wel hoeveel ik van je hou? Jij geeft mijn hele leven kleur Als een regenboog Jouw glimlach zorgt dat ik steeds smelt Ik heb jou meer dan eens verteld Jouw liefde 18, Maggie. Man. En voor altijd hier bij CFM Entertainment for You. Ja, er gaat hier ook een beetje van alles en mis. Ja. Maar goed, uh, daar, daar heeft u geen last van. Ik wel. En ja, hiervoor hoorde u dus uh, Midtour and If I Was. En daarvoor hoorde u uh, Creedence Clearwater Revival. En Have You Ever Seen The Rain? En nu gaan we een lekker plaatje draaien van Justin Bieber. En hype het over i love yourself En blijf lekker luisteren.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 And baby, I'll be moving on And I think it should be something I don't wanna hold back Maybe you should know that My mama don't like you and she likes everyone And I never liked to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job Didn't see what's going on, but now I know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 That was it on Justin Bieber and Love Yourself here by CFM Entertainment for you fine young cannibals and suspicious minds. Cannibals en Suspicious mind En uh, ja, we hebben weer iemand aan de telefoon. En ja, dat is uh, als laatste... Ja, Hannes Junior. Dag je, Hannes. Uh, ja, goedenavond. Hele goedenavond. Hele goedenavond. Hé, hey, wat klinkt je zacht. Oh, ik nee, Voor jou, heel erg slecht. Oké, okay, ja. Zit je in de auto? Nee, ik ben uh, aan de eten. Oké. Okay.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 Ja, oké, okay. hij schrijft voor je en uh, componeert uh, de muziek en dergelijke. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, want jouw uh, jou vader zit ook in het vak, al wat jaartjes? Uh, ja, 35 jaar. Ja, dat bedoel ik. <laughs> dus dat ja, we hebben we allemaal een beetje mee kunnen krijgen dat je ja, eigenlijk uh, ja, vanuit de schoot uh, meegroeit, hè, als het ware. Ja, eigenlijk wel. Hey, uh, Jij ja, je hebt, je hebt al wat singles uitgebracht, natuurlijk. Ja, uh, even kijken, uh, vijf is dit geloof ik, hè? Nummer 5? Ja, ik denk uh, nummer, nummer 8 wel. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, uh, ik wil wat uit brengen al. Ja, uh, nou, dan heb ik ze niet allemaal hier op het rijtje dan. Dus, uh, nee, maar ik heb hier vijf uh, van de acht dan. En uh, ja. Uh, zit er een album aan te komen? Zeker weten. Ja? Een beetje aan het album uitbrengen. En weet je ongeveer een, een richtlijn?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 In deze avond Sta jij weer aan mijn zij. Ja, het ja, feestje kan beginnen In de vroeg op het plein We gaan zingen, we gaan dansen En we nou eens voor de gij Ik neem aan of ik naar huis Doe de nacht in de En ik neem jou in mijn armen Want je weet dat ik Een rondje voor de deur hier sluit De taal de liefde klinkt een lekker luid Ik kijk in jouw ogen en ik voel Dat Amor zijn werk doet een tintelend gevoel Hand in hand naar buiten, sla mijn armen om jou heen Even vanavond zijn wij niet meer alleen Het feestje kan beginnen in de groep. Neem we gaan nog niet naar huis toe. De nacht in nog woudt. En ik neem jou in mijn armen.